De Bosnisch-Servische oud-generaal Mladic is vlak na het begin van zijn voorgeleiding voor het Jugoslavië Tribunaal uit de rechtszaal verwijderd. Mladic weigerde antwoord te geven op de vraag van de rechter of hij bereid was schuldig of onschuldig te pleiten. Hij zei dat hij dat pas wilde doen met zijn eigen advocaat erbij. De rechter Ori wees dat verzoek af en ging verder met de zaak. Toen Mladic bleef doorgaan met interromperen werd hij uit de zaal verwijderd. Daarna zei de rechter dat hij ervan uitgaat dat Mladic zichzelf onschuldig acht aan de feiten uit de aanklacht.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 Het weer op veel plaatsen bewolkt en droog. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door, door 20 tot 22 graden. In het noordoosten blijft het overwegend bewolkt. Daar wordt het hooguit 17 graden. Morgen in het hele land zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef u een overzicht van de aangekondigde snelheidscontrole. Op de A12 utrecht Den Haag bij Woerden...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 Uh, in fotozaak op de Grote Krocht. Mm. Daar heb ik ook uh, veel jaren gewerkt. En uh, ik heb, in uh, Spanje heb ik drie jaar gewoond. Daar heb ik ook een eigen cadeauwinkeltje gehad. Nou, nu sinds januari uh, de mazzelmarkt. Ja, en hoe is het zo gekomen dat je de mazzelmarkt hebt uh, gekregen, zeg maar? Nou, uh, Sandra Schraal, de, de vorige eigenaresse, is een hele goede vriendin van mij. Ja, we ken, kennen elkaar al zoveel jaren. Ah, ja.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 Ja, van alles... Uh, ja, van alle ja. echt, echt weer allerlei andere dingen erbij. Ja, gewoon een ja. beetje proberen ja. en kijken en zoeken. Ja. Zo, een rondje door de winkel ja, maken. Dat je vertelt wat we zo'n zien Ja. Nou, ik heb hier wat uh, make-up spullen. Uh, artikelen voor uh, baby's. Tandpasta, uh -huh. tan tandenborstels. Uh,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 I could be you, Casper. I'd share with you my afterlife of the unexplained. I'd walk through your walls so cheap, cheek, on my chains. Yes, I would.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 Via internet uh, veel, uh, als er vraag naar dingen is, uh, mm. dat klanten bij me komen, ja, dan uh, kijken, zoeken. En dan kom je weer bij uh, groothandels, nou ja, en die hebben weer andere leuke dingen, dus uh, <laughs> ja. Dan haal je dat ook in huis. En ja, dus en dan, uh, ja, en dan niet te, te veel van, uh, eerst even kijken wat het is, wat, uh, of, uh, of het ook... Uh,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 het wonderlijke ervan is dat het echt hard wordt. Maar zodra ja. je er een borstel doorheen haalt, is je haar weer helemaal zacht. Dus oh, dat is wel en apart. En die is niet makkelijk te krijgen. Nee, dus is dat een is wel een product. topproduct. Ja. Oh geweldig. Er is heel veel vragen. Daar komen ze met speciaal voor je ja. naartoe. Hè? En dan hebben we de boldline producten. Ja, wat houdt dat erin? Dat zijn crèmes en een body lotion. Mm -hmm. dan hebben we hebben vitamine E-creme of uh, uiercreme en uh, vaseline en de paardenkracht voor uh, spieren en gewrichten uh, nou, uh, <laughs> dat is één keer gebruiken en dan komt uh, terug dat zel, geldt hetzelfde voor de Crème. dat is eigenlijk voor alle huidproblemen die je maar kan verzinnen. Oh, daar kun je er allemaal ja. mee gebruiken ja. Ja. voor. En nog geen 2 e euro. Nee, precies. Dat is echt een ja. prijzen. Ja, ja. En ook hele leuke set zie ik met de armbanden ja, erbij. Leuke en broodjes, uh, kunnen ook leuk. sets maken. Ja, oh ja, die, die maak je ook zelf hè. Wat ah, zit er in zo'n uh, set bijvoorbeeld? Nou, dit is een bestelling dan. Uh, hier hebben we een uh, badzout met een douchegel. Ja, leuk. Ja. Nou, voor nog geen 4 euro uh... Met een hele leuke cadeausje. Ja. Oh geweldig. Maar dat kunt. Dan, ja, alles kan. Ja, dus je bent heel flexibel. Dan, ja hoor, zeker zeker. En dan heb ik hier ook nog uh, wat de ramenzet. Rondroekjes. Oh, Daar heeft hij dus geen, uh, geen sop en geen. Uh, Wissel nodig. Oh, maakt, uh, oh, dat? een doek. Maakt één doek. Klinkt de ideaal. Met de dikren maakt u nat. Ja. En met de uh, andere maak je hem droog. En dan ben je klaar. En streeploos. Ongelooflijk. Ja, dat is ook nou, voor dat mensen wel heel heel handig. Dat is ook ideaal. Ja. Ja, dus daar... Uh, dan heb je helemaal niet al die... Uh... Dat ja, is, is helemaal geweldig. Ja, en heb je zelf wel eens uitgeprobeerd. Ja, ik, ik, ik je doet heb heel raam. veel ramen, dus uh, <laughs> het is bijna leuk. Dat ook uh, bijvoorbeeld uh, wat, wat restante plakband of vingerafdrukken. Oh ja, dat gaat ja, allemaal makkelijk eraf. Ik kan er ook mee. Ik nog een multidoekje erbij. je kan mee geweldig. stoffen. En daar heb je helemaal geen producten zelfs meer van nodig dan... Nee, nee, dan alleen, nee maar ja. alleen die twee doekjes en water. Dat is een uitvinding, dat hè? Zouden, ja. Voor zand is het wel handig, want we hebben vaak vieze ramen. Ja, ja, het, ja, het, ja precies. weet dat? heel Ja, dat zijn, ja. Oh, wat leuk. Een heleboel soorten deodorant, zie ik al. Ja. En uh, haarkleuring is ook heel uh, scherp geliefd. Ja, Heel erg geliefd, geprijsd, denk ik, hè? Ja, nu de zomer een beetje gaat ja. beginnen en dan gaan ze allemaal weer kleuren. Dat is waar. We ja. willen we allemaal weer natuurlijk helemaal in de mode mee en lekker op het strand ja, liggen precies. met een goed ja. kleurtje. Ja, ja toch? Geveel iedereen. We ook natuurlijk ja. in de zon. We hebben ook nog haarmaskertjes voor oh, de wacht. Oh ja, ja. ja. <laughs> om het weer een beetje op te petten. Het ja. haar en zo in de zon. Ja. Oké, okay, dat zijn leuke dingen allemaal. Ja, en was er net ook nog. was, ja. tabletten. Ja, uh, was voor zachter vanaf 1 euro voor een liter. Dus, ja, wat uh, ja. leuk. Lekker spul ja. en niet te duur. Het is, allemaal, dus is goedkoper dan normaal, hè? Dat ja, dat scheelt op, allemaal hoor. een paar euro. Dus ja. Ja. Wat leuk, ja. En tassen zie ik ook nog. pakjes. Tassen, tassen, -tassen, -tassen, gimpakjes. Ja. Gimpakjes, 2,50. Nou, dan kan je nog eens zelf grimmelen. Ja. Leuk. Koeltassen.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 En uh, vooral zondag uh, is de toeristendag. Ja, ja dat ja, zijn heel veel toeristen. dagjes doorgaan, mensen. En, uh, ja. ja, en ben je met alle dagen open, begrijp ik ja, ja, dat? Ja. Zo, elke zaterdag, zondag. Ja. Dus je, je draait ook een, een paar dagen. ochtendjes dicht. <laughs> <Ja>. <laughs> dan blijft het nog leuk. Uh, ja, ja wat is er te combineren? Je hebt misschien een gezin of uh, heb je druk uh, daarnaast? Ja, met uh, behulp van mijn ouders. Uh, ja. Ja. zorg ook veel voor de kindjes. Ja, dan is het te doen, hè? Ja, dan uh, zo met elkaar en mijn man. Ja, we ja. redden het wel. Ja, dat ja. is leuk. En heb je ook nog hobby's of iets? Ja. Heb je er nog tijd voor? Ja, voor kinderen. Ja, leuk. Ja, en uh, ja, dit is gewoon ook echt, uh, echt mijn hobby. Ja. ja, oh, je werk is je hobby. Dat is wat. Ja, goeie. echt ja. wel, ja. En uh, avondballen doe ik dan nog. Oh, leuk. Ja, ja. dat is interessant voor het ook. Ja, de Zandvoortse ja. dames is dat. Ja, dames, ja. Oh, dat, dat hier wel zwitserland is. Ja, wat staal, wat ja, leuk. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dus de dames die rennen dan achter de voetbal aan. Ja. ja. Dat is ook leuk om te weten. Ja. Welke club is dat dan? De FC Zandvoort. Oh, oké. Okay. En dat is elke week? Ja. Waar of de FC de dames? Zandvoort? Zo ja. Oh, FC Zandvoort is deze damesvoetbalclub. Ja. Nou, leuk om te weten. Misschien ja, dat de luisteraars ook geïnteresseerd zijn. Je ja. weet maar nooit. Een ja. nieuwe voetbalclub. Ja.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 ja, Nou, goed om ze te weten. Dus ja. als we vragen hebben naar een bepaald product, kunnen we gewoon naar jou vragen. Ja, en jij kan ja, het opzoeken. Ja. Ja. Misschien dat je een leverancier ja. weet die dat ook nog heeft. En misschien zelfs nog goedkoper. Ja, precies. Daar, daar <laughs> gaan we voor natuurlijk. Dat is Land. wel heel ja. mooi. Dat nou, is, uh, leuk om te weten, he, die extra service. Ja. Hartelijk bedankt voor het interview. Nou, Ik vond het heel jou. leuk. Ik ook. En tot ziens. <laughs> Oké, okay. tot ziens.